Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Voor het eerst sinds het begin van de oorlog in Oekraïne stelt Rusland een wapenstilstand voor. Het moet morgenmiddag om 12 uur ingaan en tot zaterdag op zondag nog duren. De vraag is nog hoe we dit moeten gaan zien. Het is in elk geval te kort voor Rusland om op adem te komen... zegt correspondent Geert Groot-Koerkamp. Een bestand van anderhalve dag is natuurlijk verre van voldoende... om te herstellen van verliezen die je hebt gelezen. Dus dat lijkt niet zo waarschijnlijk. Het heeft waarschijnlijk eerder te maken met uh, inderdaad een, een PRZ... Uh, het gebaar van goede wil wat de Russen al vaker hebben gebruikt... Hè, om, uh, als het, ook als het uh, niet zo goed ging aan het, uh, aan het front... om te laten zien dat ze het goede voor hebben. Maar zoals gezegd, in Oekraïne wordt er zeer kritisch op gereageerd. Ja, in de Oekraïne noemen ze het hypocriet. Pasen is in de orthodoxe kerk namelijk veel belangrijker dan kerst. En met Pasen wilde Rusland geen wapenstilstand. Op het UWV-gebouw in Venlo, in Limburg... is vorige week de tekst White Lives Matter geprojecteerd. Drie dagen later, tijdens de jaarwisseling werden er ook al extreemrechtse teksten als Pro Blank 2023 te zien op de Erasmusbrug in Rotterdam. Het OM vindt dat strafbaar en doet daar nu onderzoek naar. Burgemeester van Venlo wil misschien ook aangifte doen. In Nederland is amper meer een scooterhelm te krijgen. Dit jaar is ook voor snorfietsers verplicht eentje te dragen. Veel mensen hebben die aankoop uitgesteld, waardoor er nu een tekort is. Dat merkte ik ook toen ik vanmiddag even belde. Dieet. Hoi, ik spreek met Hanneke. Ik heb een vraag hebben jullie: Hebben jullie trouwens nog helmen? Nou, ik heb geen idee wanneer ik weer zelf kan bestellen. Ja. Ze hebben gewoon een tekort van 40.000 helmen. Het kan wel twee weken duren voordat het weer geleverd kan worden. En Cristiano Ronaldo had misschien zijn voetbalschoenen al opgepoetst en eentje uit zijn koffer gepakt, maar spelen mag hij voorlopig nog niet. Al Nasser, de club uit Saoedi-Arabië, heeft te veel buitenlandse spelers onder contract staan. Ronaldo had zich al wel even voorgesteld bij zijn nieuwe club. Saudi-Arabië bedoelt hij natuurlijk, kan er beste overkomen. Lachen kan hij nog wel, hij pakt 70 miljoen per jaar... en kan met allerlei reclames erbij in totaal 200 miljoen euro gaan vangen in twee jaar tijd. Dat is het hoogste voetbalsalaris ooit. Het weer, het is niet kouder dan een graad of 10 en af en toe wat nattigheid. geit. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland was een ongeluk op de A5 richting Amsterdam...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 De eerste nummers van Prince waar kennis mee maakte was dit nummer. Werd ook een hit hoor eerlijk gezegd. 81, is alweer ruim 40 jaar geleden. Prince met controversie bij deze Zandvoort draait door de eerste donderdag van 2023. Wendy Moore met I Don't Know How To Be Fun.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 fun C -A -F -M. <laughs>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 Sells you nutrition Keeps all your dead hair For making up underwear Poor little greenie Dat je een onvervalste David Bowie er tegenaan smijt hè, in dit uh, uurtje. De Gene Genie. En daarvoor hoorde je Wendy Moore gewoon uit uh, Zandvoort met... I don't know how to be fun. Ja, je moet uh, dat natuurlijk wel in ere houden, dat uh, hele verhaal eerlijk gezegd. Hè, dat je ook uh, support je locals. Deze dame heeft ook solo materiaal gemaakt naast het werk wat ze bij Fleetwood Mac heeft gedaan. Stevie Nicks. Real life and the life that you know It seems like Just in me En ze hebben het in 2022 wel geflikt met het album Big Thing. En daar stond deze single op, My Hometown. Daarvoor hoorde je Stevie Nicks met het nummer... Ja, en toen was ik het kwijt. Skyfall is in ieder geval het volgende nummer van Adele. film waar Daniel Craig het wel heeft overleefd... was uh, niet voor die laatste James Bond film waar hij in speelde... want uh, daar overleefde hij het niet. No Time To Die. Ik zei net, uh, Stevie Nicks, waarvan ik het uh, nummer even niet wist. Maar dat was natuurlijk Grooves On Fire. Dat had je even beter moeten weten natuurlijk. Uh, en dan moet ik iets hebben. En dat heb ik nu. Want ik denk, hey, ik, uh, ik heb niks, maar ik heb wel wat. Dat is het uh, bedje wat er normaal gesproken onderdoor moet uh, komen... Adel met Skyfall. Uh, we gaan er nog eentje doen uh, voor de hoofdlijnen van het uh, nieuws. Ooit een, uh, een beetje een conflict uh, geweest tussen de jongens van Duran Duran en een platenmaatschappij. Waarop er op een gegeven moment werd besloten. Jongens, dan gaan we gewoon onder een andere naam ook verder. Was iets wat anders wat ze uitbrachten. Uh, maar ze hebben er toch uh, een beetje in het clubcircuit en eigenlijk ook in het cultcircuit. Nog wel even de nodige uh, dingen mee op weten te schudden. Hoewel dit toch een beetje de beurt komt van hun oude Duran Duran-stijl Arcadia met The Flame. Wel een groot hit in Engeland geweest hoor. Niet hier. Ah, You won't mind. Inside of Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Rusland heeft een kort het vuur voorgesteld aan Oekraïne. Tijdens het orthodox kerstfeest van komende dagen... wil het Kremlin de wapens voor 36 uur neerleggen. Oekraïne heeft nog niet gereageerd. In het Hindu gebergte in Centraal-Azië... is een aardbeving geweest met een kracht van 5,8. Met name in Afghanistan was de beving goed voelbaar. Het is nog onduidelijk of er slachtoffers zijn gevallen... en of er grote schade is. In de Verenigde Arabische Emiraten is een beruchte mensensmokkelaar uit Eritrea aangehouden die op de nationale opsporingslijst staat. De man werd gezocht vanwege grootschalige mensenhandel vanuit Eritrea naar Europese landen, waaronder Nederland. Het Openbaar Ministerie gaat daarom om zijn uitlevering vragen. Het weer bewolkt en laat motregen, morgen weer zacht en wisselvallig met 11 graden.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 I'm right, I, right, I'm right, I'm right, I'm right, wheels fall off.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 Paul de Munnik. En die laatste, dat moet... Uh, denk ik heel wat mensen zeggen. Want uh, eerder heeft hij samen met... Uh, Thomas Akda en uh, de Munnik... Uh, gevormd. En de Puma's. Daarvoor hoorde je Blondie... met uh, Call Me. En als we dan toch een beetje lekker bezig zijn... Uh, dan gaan we een beetje wat uh, lange versie... Uh, draaien van dit fijne nummer. Van Bonnie Tyler... komt uit... Uh, de film Footloose... Hauling out the hero. En dat is ook nog eens een keer later nog gekopperd. onlangs zelfs nog. Maar dit is toch echt het origineel. Till the end of the night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 Weken terug waren ze hier, twee weken terug. Uh, Low Edders met z'n drietjes. En dit was een van de nummers die ze live uh, lieten horen. Evolver, de, de cover van Holding Out for a Hero was uh, van Adam Lambert. En het origineel was natuurlijk van Bonnie Tyler. En de productie was van Jim Steinman. En die man die is volgens mij het afgelopen jaar overleden. Of was dat nou niet loof. Eén van de twee. Another One Bart's The Dust van Queen. Down the street with the people way down low. Ain't no sign, but the sign of speed. Machine guns ready. Another one bust the dust, hey, hey! Another one bust the dust, hey! geschreven door John Deacon. die deelde dus ook in de opbrengsten van elke keer als dit voorbij komt op de radio. Dus bij deze Queen met Another One Bites the Dust, daarvoor Low Edits met Evolver en weer een beetje terug naar iets wat ooit heeft bestaan in de wereld draait door de huisband en daar was zij een onderdeel van Sooner Night and The Whale. Helemaal niks veranderd is ten opzichte van vorige week eigenlijk het uh, laatste jaar. Want uh, eerst dit nog even afhandelen. Dat is een Souda Knight met met uh, The Whale. Ergens uit, uh, wat zal het zijn, 2014-2015 die kant uit. Um, ja, want uh, vorige week hadden we live muziek en dat was nog het oude jaar met Pien. En vanavond is het Sophie van Hasselt in de uitzending bij Alternative FM. Zover is het nog niet. Ik heb altijd een beetje het gevoel dat ik uh, bekeken word... als ik uh, die uitzendingen doe uh, met live muziek. Gaat toevallig ook dit nummer over. En ooit uh, had Rockwell de beschikking over ene Michael Jackson... die nog een beetje mee kwam zingen. Maar ja, Rockwell was de zoon van de, de platenbaas... waar die het op uitbracht. Tot aan het nieuws, Somebody's Watching Me...